Douma is al sinds het begin van de protesten tegen Assad... een bolwerk van opstandelingen. De laatste tijd wordt de druk op de rebellen opgevoerd. Volgens het leger zijn daarbij al honderden opstandelingen gedood. Tijdens een paasnachtdienst in een Franse kerk... zijn ongeveer dertig mensen onwel geworden... door een koolmonoxidevergiftiging. Onder hen zijn veertien kinderen. In de kerk in een dorp in de buurt van Dijon waren 150 mensen aanwezig...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 Hij heeft zich daarmee volgens de aanklagers schuldig gemaakt... aan verkrachting en seksuele slavernij. Verder zou hij betrokken zijn geweest... bij de vernieling van moslimheiligdommen. Bergbeklimmer Kamirita Sherpa vertrekt vandaag naar de Mount Everest... die hij voor de 22e keer hoopt te beklimmen. Dat zou een wereldrecord zijn. Kamirita beklom de berg voor het eerst in 1994. Hij was toen 24 jaar oud... Zijn doel is om de top uiteindelijk 25 keer te bereiken. Een eeuwenoud schilderij van de Hollandse meester Otto van Veen... dat jarenlang was vergeten, is weer te zien in een museum in de Verenigde Staten. Bijna 100 jaar lag het schilderij van de leermeester van Rubens op een rommelzolder. Onlangs kwam de directeur van het museum het werk bij toeval tegen. De werken van van Veen worden voor miljoenen verkocht...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 Ik ben naar buiten gegaan, hier bij Stadzicht. En het, ja, het regent best wel... Nou, net iets harder dan een drizzle uh, regentje. Jelle Treep, bioloog. Mm -hmm. Jij onderzoekt wat er allemaal zich door de lucht laat transporteren. Is, is dit een beetje een dag dat er zaadjes in de startblokken staan of niet? Uh, nee, zeker niet. Eh... Uh... <laughs> Het regent, uh, er is uh, nauwelijks wind en uh, er is ook geen zon. Uh, ja, dat zijn eigenlijk drie dingen die uh, heel nadelig zijn voor die, uh, voor die planten. Dus uh, vandaag is geen goede dag voor verspreiding. Nee, dus die blijven allemaal gewoon nog bij, uh, bij de moederplant? Uh, ja, ja, ja dat, uh, dat denk ik wel, ja. ja. En is dit een beetje, je keek al uh, toch wel wat nors. Is dit een <lacht> beetje een interessant gebied voor jou? We staan hier een beetje op een grasstuk en daar zie je een sloot met wat eenden. Nou ja, het is, het is wel een leuk stukje. Het, het is een grasveldje, maar ik zie ook uh, overal molshopen. En dat zijn natuurlijk wel interessante plekjes uh, om je zaadjes naartoe uh, te sturen. Uh, uh, ja, je ziet ook wel uh, wat uh, eerste paardenbloemblaadjes, zeg maar. Dat zijn echt dus molshopen, daar uh, gaan die zaadjes wel naartoe? Uh, ja, echt uh, die pioniersoorten die willen graag op zo'n uh, zo nieuw open stukje terechtkomen. En, uh, en uh, ja, je ziet wel af en toe wat van die paardenbloemblaadjes. Dus, uh, dus dat zijn wel... Uh, leuke plekjes voor die planten om naartoe uh, te verspreiden. Ja, nou, blijf jij anders nog even buiten kijken. We gaan straks verder praten over je onderzoek. Maar ik ga toch wel uh, naar binnen. Zo, droog in stadzicht. Um, ja, hoe maak je je tuin vogelvriendelijk? Wie weet dat beter dan Nico de Haan? Straks hoort u zijn tips en tricks. De fenolijn en de kolom. En als u een doodgereden amfibie ziet... raap hem dan op, doe hem in een zakje en vries hem in. U helpt de wetenschap en uiteindelijk de dieren zelf. Hoe? Dat hoort u na negen uur. En het is geen 1 april grap overigens. Menno is een weekje weg, maar vroege vogels is er uiteraard altijd en zeker op eerste paasdag. Goedemorgen. hoorde de giga uit het Concerto, concerto Grosso in F-groot... van de Italiaanse componist Arcangelo Corelli... uitgevoerd door Capella Istropolitana. Met z'n allen geven we meer geld uit aan groen in de tuin dan aan tegels. Nou, dat is natuurlijk heel mooi, maar toch weten veel mensen niet precies... hoe ze hun tuin geschikt kunnen maken voor vogels en insecten. Vogelbescherming Nederland is in samenwerking gestart met Intratuin om in de filialen van de tuincentra voorlichting te gaan geven... over hoe je meer natuur in je tuin kan halen. Levende natuur. Binnenkort komen in alle filialen informatiestands te staan. En daar vind je dan onder andere het boekje... dat Nico de Haan van Vogelbescherming heeft geschreven. Met als titel... Hoe maakt u van uw tuin of balkon een vogelparadijs? En waarom? Het filiaal in Barneveld heeft al zo'n informatiestand staan. En verslaggever Henny Radstaak vraagt aan bezoekers... wat ze aan natuur in hun eigen tuin zien. Heel veel vogeltjes in mijn tuin. Roodbosjes, vinkies. Mussen, spreeuwen. Ik heb mijn tuin niet ingericht... zeg maar voor de vogeltjes. Maar meer omdat ik het zelf mooi vind. U bent wat pot aan het uitzoeken hier. Waar ik heb vragen, heeft u een vogelvriendelijke tuin? Ik ben er nog mee bezig, met het aanleggen ervan. Het is nog een, een nieuwbouwwoning. Dus ja, de tuin moet nog helemaal... Uh... Dus oh, het is, het is nog helemaal niks? Nee, nee, eigenlijk niet. En het gaat niet voorgelegd worden met tegels? Nee, zeker niet. Want oh, het is bekend hè? Hoe minder tegels, hoe meer groen, hoe meer vogels ook in de tuin. Oké, okay. nou, dat wist ik niet. Nou, er staat hier een hele informatiestand uh, in dit tuincentrum over hoe je dat uh, moet doen. Sterker nog, we hebben hier Nico de Haan bij ons van Vogelbescherming Nederland. Nico, heb jij wat tips voor praktische tips voor deze mevrouw? Ja, denk ik. wel, hoe groot is uw het, het tuin ongeveer? Ja, wat zal dat zijn? Uh, 9 bij 5 ongeveer. Ja. Een klein stukje gezond is natuurlijk altijd prettig. Daar rondom zou je met een border kunnen doen. En dan nog wat, wat struiken, bijvoorbeeld een meidoorn of een vlinderstruik. Zo'n dus meidoorn is heel prettig, want die, die is lekker stekelig. kunnen kunnen vogels goed in vluchten. Yeah. En in het voorjaar bloeit hij mooi. En in het najaar heb je de beste van. Dus dan heb je de, verschillende keren heb je er profijt van. Wat okay. komt daarop af op die bessen? Op die bessen, ja, daar komen de, de, de merels. Uh, maar ook de, de, in de winter de koperwieken en kramsvogels Die vanuit het noorden hier naartoe komen om te overwinteren. Dus uh, zo kun je van je tuin een heel vogelelrader maken. En dan ook een beetje water erbij natuurlijk. Oh, ja, is ja. Al is het maar een heel klein vijvertje of een paar drinkschotels. Ja. Dan wordt het een feestje en dan komen ja. ze wel bij je op bezoek. Geweldig, bedankt. De trend is, tuinen worden steeds natuurlijker, steeds groener. Waarom dan toch die campagne van vogelbescherming samen met Intratuin om voorlichting te gaan geven in de tuincentra over vogelvriendelijke tuinen? Nou, het is dus geïnventariseerd en blijkt toch nog dat zeg maar, bijna de helft van de tuinen, zo'n 40% in steen ligt. Dus er is toch nog heel wat te winnen op dat ja, punt. elke tuin ligt wel wat steen, maar... Ja, nee, maar gewoon helemaal bestraat, straat, zeg helemaal. maar. Hè? Helemaal, 40 ja. ja. 40% van de tuinen. Dus dat is heel veel. Dat is ook merkbaar hier en daar, want als die hoosbuien naar beneden komen... dan lopen hier en daar ook straat onder water en dan komt het water de huizen binnen. Dus er valt nog heel veel te veranderen. En het is ook voor volgende bescherming heel belangrijk dat mensen hun tuinen groener maken. Want uh, ja, een eeuw geleden was Nederland nog één groot natuurgebied... maar we weten allemaal wat er in de landbouwgebieden gebeurd is. Daar is gewoon de natuur verdwenen. Dus je hebt nu nog natuurgebieden en je hebt dorpen en steden. En in die dorpen en steden, als je die vergroent dan is het als het ware een natuurgebied. Voor vogels maakt het niet uit of er huizen zijn of niet. En dan kun je dus heel veel ruimte bieden ook aan vogels... terwijl je er zelf van kunt genieten. Henry, dit is jouw afdeling hier hè, binnen dit tuincentrum. Dan ja, krijg klopt. je veel vragen hierover, over deze stand... die, uh, ja, die eigenlijk het leven in de tuin, uh, natuur in de tuin wil uh, promoten. Nou, je merkt wel dat mensen er echt uh, naar geïnteresseerd zijn. Er is, uh, als je, ja, hier zitten we bij de binnenkomst van het tuincentrum. Er is gelijk uh, er gebeurt iets. Je hoort, je hoort vogeltjes fluiten, je ziet, je ziet water bewegen... Je ziet... Je ziet eigenlijk ook dingen niet, want er zit iets achter, dus, dus je wilt eigenlijk weten wat, wat gebeurt er gebeurt, wat, wat is er te zien. Dus Er is wel echt interesse naar, dat merk je wel. Nou ja, hier staan bijvoorbeeld uh, schaaltjes waar uilenballen op liggen. Er nou, zat een klein verhaaltje bij, van nou ja, uilen eten muisjes en dergelijke. Nou ja, hoe dat er nou ziet. Nou dan ga je met de kinderen bijvoorbeeld als die erbij zijn, dat vinden ze heel interessant, dat uitpluizen. Overal staan informatiebordjes van bijvoorbeeld vogels. Ja, dit is de bosuil die de hier bosuil, bijvoorbeeld. Nou, daar staat aan de achterkant uh, wat beknopte informatie. Nou, dan kun je er buiten. Nou, hierboven je hier mijn kast, dat is voor de bosuil. De bosuilenkast, ja. Ja, ja. Als je ja, een beetje ja. grote tuin hebt dan, uh, dan, en, dan met je die een boom. Ophangen. Ja, ja, ja. Wat is het simpelste wat je kan doen? Gewoon in je tuin, als je een de tuin hebt, één tegel eruit. Of een, een pot neerzetten met een groene plant. En dan merk je al gelijk dat vogels en uh, andere insecten daar uh, naartoe komen. Heb je tegels in de tuin? Uh, ja. Veel? Ja. Hoeveel procent is uh, tegel? Alles. Alles? Ja. Wist u dat u uh, meer levende tuin kunt halen door uh, een tegeltje eruit te halen en een uh, plant in de plaats te zetten? Ja. Ja. Het zou handig zijn als je in een hoek nog een keer een meidoorn of iets zet... wat vogels kunnen vluchten, dat ze zich veiliger voegen. Mm het -hmm. is eigenlijk een hele kleine ingreep, een paar tegels in de hoek... en daar een struikje in, dat helpt al. Ja. En dan nog een beetje water erbij, ja, dan van het een komt het ander... en dan wordt het natuurlijk steeds leuker. Dus voor je het weet, ga je tuin verder vergroeien. Ja, ja, ja, ja oké, okay, ja, ja. Nou, dankjewel. Oké, okay. succes, hè? Dankjewel. je wel. Dan nou, jij mij iemand die zijn eigen tuin heel vogelvriendelijk heeft ingericht. Ik heb zo goed mogelijk de vogelogen naar mijn tuin gekeken. Dat is dus, uh, ja. Zullen we eens een kijkje gaan nemen? Ja, laten we doen. Oh Jij ja, hebt echt wel een, uh, een groene tuin, Nico. Ja, een vijver, een groene brood. borders. We hebben, we hebben ook natuurlijk een stoepje waar we op zitten. Ja, toch wel tegels, hè? Maar uh, wel tegels. Een terrasje. Want, terrasje, want het is natuurlijk heel prettig om gewoon even met je stoel stevig op het terras te zitten. Maar het grootste deel van de tuin is, is uh, gazon met een, uh, struiken en bomen. En dan ook nog uh, uh, twee fikse grote vijvers, want ik ben niet zo zo'n maaier zo'n vijver is wel prettig, want die hoef je niet te maaien. Daar hoef je heel weinig aan te doen. Hè? Ja, is dat zo? Ja, natuurlijk. Een vijver moet je er een klein beetje bij houden. Maar dat is heel weinig werk eigenlijk. Ja, ik, ik probeer zeg maar... Ik, ik ben merel of ik ben zanglijster. Wat zou ik nou willen? Waar zou ik me nou veilig voelen? Of huismus. Nou, dan, dan heb je in ieder geval een paar echt hele dichte struiken nodig. Een dichte haag of dichte struiken. Mensen die huismussen hebben, die weten ook... Die mussen die zitten bijna altijd een beetje verstopt. Ze zitten ook wel in het dakgoot. Maar ze zitten ook heel vaak met z'n allen een beetje te chilpen in zo'n dichte struik. En dat is heel essentieel. En als je ze dan een beetje snoeit en knipt, dan blijven ze ook dichter. Dan zakken ze minder uit. Dus dan hier heb ik een mooie dichte hul staan. Nou ja, dan verder. Coniferen is op zich ook prima. Dat is, helemaal, dat is natuurlijk niet natuurlijk, maar het is wel lekker dicht. Als je nestkastjes en, hangen, ja, uiteraard. nestkastjes hangen. Vanochtend is, is de koolmees begonnen met nestelen. Die is met het... Uh, uh, het mos beginnen te plukken. Oh, de vliegt de merel net weg. Die ja, zit ons aankomen, ja. natuurlijk. Ja. Wat kun je nu in deze tijd van het jaar doen, Nico? Want inmiddels is april begonnen. Een nestkast ophangen is te laat, denk ik. Nou, uh, dat niet. kan nog wel, want uh, ze, ze beginnen nu net met nestelen. En als er een beetje woningnood is, als jij een mooie tuin hebt met, met veel voedsel, dan willen ze daar graag in wonen. Ja. Niet te laat? Nee, nee. Bovendien sommige beginnen ook nog een tweede keer. Dan heb je een boekje net uit, uh, Nico. Hoe maakt u van uw tuin of balkon een vogelparadijs? balkon ook, hè. Ja. Hoe maak je daar een vogelparadijs van? En waarom? Ja, waarom eigenlijk? Ja, nou, er zijn vier belangrijke redenen. De, de eerste reden is... Uh, het is veel beter voor je gezondheid. Want al die, dat groen wat je erin aanbrengt... dat vangt fijnstof op... En daardoor leef je gemiddeld weer ietsje langer. Uh, je hebt minder stress. Uh, het is een veel betere leefomgeving als je in een groene tuin zit dan in een stenen tuin. Dus dat is al één ding voor je eigen gezondheid. Dan verder, de tweede reden is... Uh, door die hoosbuien die we tegenwoordig hebben... Uh, moet je veel zuiniger omgaan met regenwater. Extremer weer, hè? Extremer weer. Dus die betegelde tuinen, dan stroomt dat water gelijk het riool in. Als je dat nou een beetje groener maakt, dan kun je het water vasthouden. Dan kun je zuiniger zijn met regenwater. De derde reden is natuurlijk vogels. Uh, als je die tuin groener maakt, dan wordt die gelijk veel vogelvriendelijker. Als je al in ieder geval plantsoorten erin zet, dan trek je veel meer vogels aan. En dat is ook heel belangrijk, omdat die tuinen ook als natuurgebieden steeds belangrijker worden. Nou, en de vierde reden is dan eigenlijk uh, ja, bijen, vlinders, uh, noem maar op... die uh, insecten die er ook allemaal van leven... dan maak je er één grote levensgemeenschap van. Ja. Dus dat zijn vier belangrijke redenen om je tuin te vergroenen. Ja, en, en, en hoe? Uh, nou, je kunt het regisseren als dus je Ja, je kunt het helemaal sturen. Als je ook een klein stadstuintje hebt, dan kun je er niet zeggen van... ja, ik wil die grote bonte specht uh, in mijn tuin. Uh, uh, nou, als je zeg maar uh, een, uh, een mooie vetpaal maakt in de winter... En de vogels... Een gaan vetpaal. Uit, Een vetpaal, een paal met gaten erin. En, en, en daar vet in doet. Ja. daar Dan waar een specht lekker makkelijk aan kan hangen. Dan garandeer ik je, als ze dat één keer ontdekt hebben... dan weten ze dat opnieuw weer te vinden. En dan komen ze steeds vaker ook midden in de stad... kun je soms grote bonte spechten tegenkomen. Voor je het weet, maak je van je tuin echt een vogelparadijs. En dat kan dus. Een groenlingetje, hè? Kanarieachtige roller. Ja. Ja, het is toch altijd leuk om hem te horen, Nico de Haan. En ik kan zeggen, in de binnenstad van uh, Amsterdam zag ik afgelopen jaar toch echt wel een grote bonte specht inderdaad uh, roffelen en uh, ja, een beetje eten. U hoorde hem uh, van Vogelbescherming Nederland. Op de website van NPO Radio 1 zet hij in een filmpje nog eens op een rijtje... waarom het belangrijk is om van uw tuin een vogelparadijs te maken. Als je dat filmpje wil zien, kijk op nporadio1.nl of op de NPO Radio 1 app. The Ring, een van de liederen van Frédéric Chopin, uitgevoerd in het arrangement voor cello en piano. De Natuurkalender, de eerstelingen van deze week. Ja, op naar onze mooie fenolijn, het antwoordapparaat van de natuur op 035 6711 338. De heer Buis uit Nijmegen. Zondag fladdert hier in onze achtertuin en ook in de voortuin, trouwens. Continu een citroenvlinder rond. Tegen een decor van bloeiend longkruid. De eerste rode tulpen, het zenengroen steekt voorzichtig aarzelend zijn kopjes boven de grond. En tot slot heb ik ook nog een laatste link te melden. De laatste sneeuwklok heeft vanmorgen een kopje gesloten. Ilse de Bruin, Utrecht, Plas bij Laaggraven, de eerste tjesklof, geweldig. Pieter Slot uit de binnenstad van Dordrecht. Na de vroegeling een tijdje geleden, vandaag voor het eerst overal in de binnenstad ook bloeiende kleine veldkers. Met Robert Vermeijnsen uit het Zeeuw-Vlaamse Diverse rosse metselbijtjes zaten bij ons op de muur van het huis zichzelf op te warmen. Op een gegeven moment waren ze behoorlijk opgewarmd en begonnen ze wat rond te zoomen en te vliegen. En onze insectenhotels die we hadden opgehangen te inspecteren. Als Wolfing, Haarlem. In de Haarlemmerhout Hout, rosetten van voorjaarshelmbloem. Alles komt tot ontvluiken. Met Bruyne in Dwingelo. We wandelden gisteren. Langs Dwingelderveld, bij de telescoop, en daar waren ze weer hoor, de aders. Suckelin Noortman, Amsterdam, Buitenveldert. De hele winter, en de voorgaande jaren zelfs, zagen we maar één mus in onze tuin. En hoera, vanavond zijn ze ineens met z'n tweeën op ons terras. en pikken broodkrameltjes en gestrooide zaadjes. Henk in Eindhoven. Midden in de stad trof ik hier op de stoep een grote groene kikker. Stave Jorksma in Oostwold. Gisteren zag ik hier een uh, vrouwtje, een zwarte roodstaart... ...en daarna ook het mannetje. Nel van Zanten in zomeren. ...twee kooliebrieflinders vliegen op de Viburnum fragrans. Met Rater Librodus in de beeld. De Forcytia staat nu in volle bloei... ...maar ook de gele kornoeien laat de kleine bloempjes zien... Mevrouw Rijnbeek en Homsversdijk. Ik hoorde een hoop herrie in de tuin. Twee nijlgansen gingen tekeer en er liepen een stuk of zes kleine gansjes in onze tuin. Ik heb de poort open gedaan zodat ze naar het water konden aan de overkant. En daar ging het stel. Dat is nu de derde keer op rij. De eerste keer begreep ik niet hoe die jongen in onze tuin kwamen, want onze tuin is afgesloten aan alle kanten. Maar vorig jaar heb ik ze met eigen ogen uit de Oostenrijkse Dent van wel acht meter hoog naar beneden zien vallen. Wow, 8 meter hoog. Blijf dus bellen met al uw waarnemingen met onze venolijn op 035 6711 338. Ook het vinden van diersporen kent zijn seizoenen. Zo kunnen we in het voorjaar, als de amfibieentrek is begonnen, sterrenschot vinden. Dat zijn geleiachtige eitjes die uit de buik van kikkers of padden zijn gehaald. Door predatoren wel te verstaan die wel het beestje lusten, maar niet de kikkerdril. Jeannette Parremoor gaat op zoek naar sterrenschot... met diersporenzoeker Jeroen Kloppenburg. Ja, we zitten hier in een stadspark midden in Deventer. En zoals je ziet, aan deze kant hebben we eigenlijk zeg maar, de bomen staan en het bos. Aan de andere kant zit het uh, water. En uh, in het voorjaar, wanneer zo de temperatuur een beetje aangenaam begint te worden... Uh, dan uh, warmen ze op en dan worden ze wakker. En dan gaan ze naar het voorplantingswater. En dan steken ze hier... Uh, de weg over richting, uh, richting dat water. En vandaar ook dat die schermen hier worden ingebouwd. Want was hier, normaal was het echt, ja, dan lag de, de weg bezaaid mm -hmm. met uh, dode padden. Zo. Maar dat betekent ook wel dat dat voor andere dieren, die hebben dat ook in de gaten. En voor een heleboel andere dieren is het een verstijn. Je je hier heel goed. Bovenin in de bomen kijk, hier heb je allemaal kraaien. Uh, kraai, nou, die vinden het prachtig dat al die padden worden doodgereden hier op de weg. Dat is, uh, uh, ja, dat is, het? is uh, bevet vlak voor de deur. Uh, voor bruine ratten en zo bijvoorbeeld. Is het ook, ja, als ze als, als, als, uh, die padden kunnen vangen en ze kunnen de, uh, meer vangen als dat ze op kunnen. dan leggen ze ook wel echt stapeltjes, uh, ja, voorraadstapeltjes aan. die ze na een paar dagen of zo, uh, als, uh, als het trek misschien wat minder is, dat ze nog steeds. Uh, Je doen een stapeltje, eten stapeltje dode padden. Een stapeltje dode padden. En gaan we daar naar zoeken? Ja, en wat ook een, uh, heel typisch is voor deze tijd van het jaar, dat is sterrenschot. Die beestjes worden wakker vanuit de winterrust. Die gaan naar het voortplantingswater. Dat is het eerste wat ze doen. Dan leggen ze eitjes in het water. Pas als ze in contact komen met het water gaan die eitjes uh, uitzetten. En dan krijg je van die grote klompen kikkerdril Of uh, ja, die padden uh, die hebben dan lange snoeren. Maar dat betekent dus ook als een dier zo'n pad of een kikker eet... Dat je door. En, ja, dat, dat neemt dat maagzappen op ja, en dan moet zo'n dier overgeven. Dus wat die dieren dan doen is dat ze dat eigenlijk al van tevoren uh, uit de dier weghalen. En dat kun je dan ook op de grond vinden. En dan vind je wel uh, of een klomp witte gelei, of je vindt een, een klomp met ja, die zwarte eitjes. Als we geluk hebben... Gaan we dat aantreffen. De amfibieën is al wel goed begonnen. Ja, maar ja, het is altijd... Uh, dan moeten we vooral hier goed in het, uh, tussen het riet gaan kijken. Ja, die, die bruine ratten die leggen dat ook niet hier midden op het gras natuurlijk. Die proberen het ook een beetje te verstoppen weer voor die kraaien. Mm. Dus gelei-achtige bolletjes. Kikkerdril. Gril en, en, en stapeltjes dode amfibieën. Ja, padden en kikkers. Dus ja, ja, het is wat, hè. Is dit? Ja! Vind jij het? Nou, wat geweldig! <laughs> het is mijn eerste sterrenschot van dit jaar. <laughs> het is hier... Hey, kijk, het is hier hier ligt hier nog overal. Meer, ja. Ja. Hier ligt zelfs volgens mij nog een stukje eileider. Ach. Waar het in heeft gezeten. Zie je dat? Ja. Dit is echt nog een stukje van de dier. Maar dit, dit is... Eertjes, Oh, Je hebt je zelfs de eitjes nog. De ah, zwarte. Ja. Zie je ja, dat? Het lijkt wel. Uh... Ja, heksensmot wordt het ook genoemd. Ja, echt? Het is ook Heks... mensen die. die ja. Ja. Het ziet er heel onsmakelijk uit. Mm -hmm. en, en, ja, en hier heb je ook echt de eitjes. Hè, die, uh, als je op een gegeven moment dat kikkerdril vindt, je weet wel, je hebt allemaal van die eitjes en in elk wit balletje zit een zwarte kern. Mm -hmm. en, en, en, en, en dat is dit. Ja. Zo. Dus dit is of uitgebraakt. Het wordt heel vaak, wordt het, wordt het er van tevoren al uitgehaald. Omdat ja. die dieren, zeker zoals zoogdieren, maar ook een buizerd bijvoorbeeld. Een kan zo'n uh, kikker of een pad of zo ook wel eens meenemen op een tak in een boom. Mm -hmm. En dan trekken ze, trekken ze dat er al uit. En dan trekken ze echt die eileiders trekken ze eruit. En als dat eruit is, dan eten ze het uh, pas op. Maar ja. so, sommige dieren die slikken het, ja, die kunnen het ook al binnen hebben gekregen. En uh, ja, dan komt het er alsnog uit natuurlijk. Ja. Dan, dat zet op in je maag. Je kunt je voorstellen, dit is echt maar een heel klein beetje geweest. En uh, daar komt dan vocht bij en, en dat zwelt op. Ja, dat, daar, word je, daar word je niet gelukkig van. Dit is van de kikker. Dus uh, die, uh, die kikker heeft hier uh, de, de hele winter uh, hier achter in het bos uh, ergens verstopt gezeten. Die uh, gaat vervolgens naar het water toe. Is er bijna, wat is het, uh, een uh, meter. En dan, uh, dan komt er een dier uh, die andere plannen heeft en, uh, en uh, die eten hem op. <lacht> ja. ja, lacht erom. Maar eigenlijk een heel triest verhaal. E eten of gegeten worden was het, hè? <lacht> de natuur. Ja, ja. prachtig. Mooi. Ja, die keiharde natuur en een lekker smakelijk onderwerp bij het paasontbijt. Het is bijna half negen en dus komt de column er straks weer aan. Maar nu eerst het nieuws, de ster en het nieuws, gelezen door Lieslot Thomassen. <lacht> In centro, Ngependa wa Kawahida zaidi. Kwaza bababu in centro, Sasapia ni Kenia. In centro, Kwenye Redio SUV. In centro, Ya ja, IT Company, nu ook in Kenia. Echt mooi, zo'n bloeiende border, Maar dan het liefst zonder onkruid. Strooi daarom ook een cacao over de bodem. Dat geeft onkruid minder houvast en houdt slakken op afstand. Meer weten? Ga naar pokom.nl. Pokom. Groen doet je goed. Vrolijk Pasen. Kom ook morgen voordeel rapen bij Macro. Met alleen dan een Landman Compact Geel Gas barbecue voor 49,95. Of een Terrington House Houtskool BBQ voor 75 euro. Bekijk alle paasdagdeals op macro.nl. Vandaag zijn we gesloten, maar morgen gewoon weer open.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 Vanavond op NPO 3, de nieuwe advocatenserie Zuidas. Jezus. Pas op met de hardlopers en doodlopers. Met onder andere Annette Malherbe. De volgende keer dat je een cliënt achter mijn regoen benadert. Laat ik je vallen. Zuidas, vanavond om kwart over negen bij Vara op NPO 3. De Renault Talisman.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 de gouverneur van de Russische regio Kemerovo is opgestapt vanwege de brand in een winkelcentrum, waarbij vorig weekend zeker 64 mensen om het leven kwamen. Gouverneur Tuleyev zegt dat zijn vertrek de enige juiste keuze is. Er was van alles mis met de veiligheidsvoorzieningen in het complex. Zo waren nooduitgangen geblokkeerd en werkte het alarmsysteem niet.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 Welkom terug bij Voegevogels, Vogels, hier live stadzicht aan het Naardenmeer. Het is de eerste zondag van de maand en u weet het misschien wel. Allereerste zondagen van de maand en zeker op 1 april is de microfoon voor Dolf Jansen. Wat eend. Jaren geleden hoorde ik geachte afgevaardigde Rita Verdonk... in de tijd dat zij nog volle zaden trok met haar boodschap van angst en tweedeling. En haar motto, waaruit moest blijken dat ze nooit een afslag nam... maar altijd recht door zee ging, hoorde ik vanuit het diepst van haar... oké, okay, ik bedoel licht geëmotioneerd roepen... nu willen ze ook nog Sinterklaas van ons afpakken. In die ene zin zat veel van de emotie die allerlei mensen in ons land steeds weer voelen... als het gaat over veranderingen, over mogelijke maatregelen... of überhaupt over het gevoel dat ze wellicht eventueel... op enig moment worden aangesproken op hun eigen gedrag... hun keuzes, hun verantwoordelijkheid voor een groter geheel... dan hun eigen plekje in het land van overvloed. Een paar dagen geleden ging het binnen een 8 om een aantal zaken waarbij je die reactie al bijna kon horen... Ik noem het nadenken over een vermindering van knalvuurwerk... omdat mensen daar blind, doof en anderszins gehandicapt van raken... en het de atmosfeer en de bron hier vervuilt. Ik noem het binnen afzienbare tijd overgaan van cv ketels op gas... naar andere systemen van verwarming en bewatering... omdat we Groningen niet nog verder willen en kunnen laten zakken... en met veel weldenkende mensen wel doorhebben... dat uitstoot en afhankelijkheid van fossiele brandstoffen afbouwen... wel een goed idee is, zo langzamerhand. Ook, ik herhaal het gewoon nog maar eens een keer... ook als je niet gelooft in klimaatverandering... doe het dan om extreme bewinnen niet langer te ondersteunen... of om onze expertise te gebruiken en onze duurzaamheidsindustrie te ondersteunen... in plaats van miljarden te sluizen naar hardline moslims en dito-poetins. Maar het laatste nieuwsitem kwam bij mij en vele andere dierenliefhebbers... wellicht het hardst binnen. De badeend blijkt een bad eend. Een slechte eend, een fucking duck. Door dobberen in badwater met zeepresten haren en wat iets meer zei... is de badeend een soort broeinest geworden. Nou, beweren ze dat ook wel eens over staten in de Hoorn van Afrika. Alleen gaat het dan over piraterij en wordt er meestal niet bijvermeld... dat wij als rijke land de eerste lokale visvangst al daar zo goed als vernietigd hebben... en dat we nu kwaad zijn dat ze die bootjes op een andere manier zijn gaan gebruiken. Maar goed, of eigenlijk niet goed. Broeinest, daar was ik. Badeend. Je moet er niet aan denken dat jonge kinderen dat broeinest geregeld in hun mond steken... laat staan erop sabbelen of... Oh, oh, nee, nee, nee. Band de badeend, stop ermee, afschaffen, verbieden, uit op teken. Ja, nu willen ze ook nog de badeend van ons afpakken, inderdaad. En toen kwam het beeld dat ik niet meer kwijtraak. Een dame in een witte jas, latex handschoentjes, ik denk zelfs een bescherming voor de ogen, sneed op camera een badeend. Zo'n lief, geel, rubberen wezentje, in de lengte, doormidden, zonder genade. En verdomd zijn of haar binnenste, het binnenste. Badeendjes waren al genderneutraal toen u en ik dat woord nog niet eens kenden. Krioelde van de aanslag. En viezigheden. Broeinest, dat is het woord. Het bracht me op twee gedachten die ik echt met u moet delen. Wat hier even met een bad eentje werd gedaan... is wat we doorlopend en maal miljoenen doen met levende wezens... om ze op te eten, mest erin klaar. Tsk. Waarbij vermeldt dat sommige onderzoeken blijkt... dat bijvoorbeeld kipfilet niet altijd veel schoner is... dan dat gele, rubberen binnenkantje. En ik denk zeker zo belangrijk... we zouden veel vaker moeten proberen af te stappen... van wat we denken en waar betrouwbare media... als Facebook ons steeds weer in voeden. Laten we open-minded zijn, eerlijk zijn. Ook als het betekent dat we ernaast zaten. Ik bedoel, een bad eend is dus niet lief en grappig... en lekker om op te sabbelen. De meeste boeren doen vreselijk hun best om te voldoen aan alle regels waar ze moeten voldoen, terwijl ze worden uitgeperst door het systeem. De meeste boeren frauderen niet. Een windmolenpark is niet altijd een goed idee en kernenergie niet altijd slecht. Net als methodes om voedsel te modificeren, sterker te maken, beter bestand tegen omstandigheden. De eet maakte me verdrietig vanwege dat grote mes en haar vervuilde ingewanden, maar gaf me ook ruimte voor een iets wijdere blik. Prettige zondag. Vivace uit de triosonaten in G-Klein van Georg Philipp Telemann, uitgevoerd door leden van het Florig... Florilegium Ensemble. Dat was een lastige. Zaden laten zich vervoeren door dieren, water of de wind. Bioloog Jelle Treep is net gepromoveerd op hoe planten hun zaad verspreiden met behulp van de wind aan de Universiteit van Utrecht. Gefeliciteerd trouwens Jelle. Dankjewel. Dan je net al uh, buiten. Maar wat was je onderzoeksvraag eigenlijk en, en, en... Wat viel er dan nog wel te ontdekken? Want je denkt, nou ja, het wordt allemaal gewoon een beetje door de wind meegesleurd, die zaadjes. Ja, dat klopt. Maar um, uh, welke afstanden die zaad nou echt afleggen? En uh, uh, om dat in getallen uit te drukken, daar is nog best wel wat uh, onderzoek voor nodig. En ik heb echt gekeken naar de, naar de wisselwerking tussen uh, de planteigenschappen aan de ene kant... Uh, de dynamiek in het weer en hoe deze twee samen eigenlijk die, uh, die verspreiding nou vormgeven. Hoe kwam je op dat idee? Um, ja, eerlijk gezegd heb ik gewoon gesolliciteerd op een vacature. Oh. <laughs> ja, dus de, de promotor uh, ja. of zeg maar de vakgroep ja, wilde, ja. wilde uh, meer weten over... Uh... Ja, nee, mijn, uh, mijn promotor die heeft daar een onderzoeksvoorstel over geschreven. En ik was zelf al in mijn studie veel bezig met, uh, met, met hoe vogels uh, de wind gebruiken om te vliegen. En, uh, en uh, op die manier ben ik uh, in dit onderzoek uh, gerold. Ah, dus je was al wel met de wind bezig? Van ja, hoe... ja, ja die laat zich allemaal transporteren. Dus dat is ja, van levende ja, ja. wezens tot, tot die zaadjes. Ja, dus je moet ja, steeds klopt, kleiner. Ja, ja. Ja. Noem eens een paar planten die gebruik maken van de wind. Het zijn er natuurlijk heel veel. Maar... Uh, ja, nou ja de, de, de allerbekendste is uh, natuurlijk de paardenbloem. Ja. Met die mooie pluizenbolden en die pluisjes... die uh, uh, heel veel ver mee kunnen zweven eigenlijk met de wind. Um, maar een heleboel uh, uh, planten en bomen ook uh, gebruiken de wind om hun zaden te vervoeren, de esdoorn of uh, wilg. Uh, en wij, wij hebben zelf uh, specifiek onderzoek gedaan naar vooral uh, graslandsoorten. Uh, bijvoorbeeld de uh, oranje havikskruid uh, hebben we veel onderzoek naar gedaan. Hoe ziet dat eruit? Uh, ja, het is, uh, komt uit dezelfde familie als de paardenbloem. Uh, dus hij heeft ook zo'n uh, uh, rozetje op de grond. En, uh, Um, hij maakt van die uh, mooie kleine oranje bloemetjes en uh, ook van die hele kleine pluizenbottetjes. Ja, van, uh, dus die zich wel. ook makkelijk laten meevoeren. Ja, en ja, hoe ja. ben je te werk gegaan? Want ik bedoel, het uh, ja, <laughs> ja. lijkt me best wel lastig. Ja, ja, nee dat klopt. Het is ook heel lastig om, uh, om uh, verspreiding door wind te meten. Um, je, je, het is nog wat te doen voor één plant en dan kan je die zaadjes uh, volgen. Maar de, de zaadjes die echt heel ver weg gaan, die... Uh, ja, die, die uh, dat, dat is echt een opgave om die je uh, <laughs> moeilijk volgen. achterna uh, holen uh, natuurlijk. Ja, ja, en als je die data helemaal hebt, dan heb je gegevens voor één plant. En uh, daar heb je niet zo heel veel aan als je echt voorspellingen wil doen voor een hele populatie. Dus uh, uh, daarom gebruiken we eigenlijk modellen om, om die verspreiding uh, voor een grotere groep planten uh, in te kunnen schatten. Ja, want je hebt zowel buiten onderzoek gedaan als binnen. Nou, ja. We hebben vroeger volgens vooral benieuwd naar buiten. Hoe, ja. hoe, hoe, ja. hoe uh, hoe heb je daar onderzoek gedaan? Uh, ja, dus ik heb, ik heb, buiten hebben wij een heleboel uh, uh, planten opgekweekt. Een, een stuk of 200 uit, uh, verschillende, uh, van verschillende soorten. Um, en die planten hebben eigenlijk een heel groeiseizoen seizoen hebben we die, uh, bekeken... en gekeken wanneer de, de zaadhoofdjes uh, open gingen... En uh, wanneer die zaadjes dan echt uh, loslieten van die plant. Dus dat we elk uur hebben, zijn we langs die planten gelopen. En uh, hebben we geschat hoeveel zaadjes er nog aan die plant uh, vast zaten. Zeg maar. En dan keek je hoe warm het was en hoeveel winter. Uh, dus dat werd natuurlijk allemaal opgemeten. Ja, precies. Aan. Dus we hadden inderdaad een... een, een uh, ja, het, het veld ligt sowieso dicht bij de KNMI. Uh, waar we die planten hadden gegroeid. Dus we konden alle daten van de KNMI uh, oh, uh, is... van de site halen. Ja, handig. Uh, <laughs> dat is wel handig. Uh, uh, ja, dus we hebben gekeken naar wat voor... Uh, of ze, of ze bij bepaalde windsnelheden uh, gingen, die zaadjes... Of, uh, of er nog andere factoren waren die van invloed waren... om dat, uh, om dat uh, loslaatmoment echt uh, te bepalen. Maar jij zegt loslaatmoment. Want ja. Ja, wij denken, als, tenminste als leek, denk je gewoon, ja, dat is gewoon willekeurig... want de wind waait iets harder of wat dan ook. Maar je ja. hebt wel ontdekt dat er een strategie toch is... Uh, kan je daar ja, iets over ja, ja, zeggen? Ja, ja. Hoe, nou ja. hoe dat werkt? Uh, ja, dus, dus uit die modellen blijkt dat echt het loslaatmoment... een hele grote invloed heeft op de afstanden die die zaadjes afleggen. Um, dus dat is echt belangrijk om, uh, om vast te stellen... wanneer die zaadjes echt precies gaan. Um, en, uh, en wanneer die zaadjes precies gaan... dat hangt eigenlijk af van de sterkte van de verbinding... tussen de, de moederplant en dat zaadje. Ja, dat lijkt me um, ook. Hoe, hoe, hoe, hoe sterk hebben ze zich vastgehouden? Hoe um, zitten ja, ze vast? Ja. ja, wat wij zien is dat er dat, dat echt een soort omslagmoment is. En dat, dat punt ligt eigenlijk bij vijf meter per seconde ongeveer. En als die windsnelheid over, die, uh, over dat omslagpunt gaat, dan, dan laten de zaadjes eigenlijk uh, massaal los. Maar is dat dan een, een keuze van die plant of is het gewoon de kracht van de natuur, weet je, van die wind? Ja, nee, dat, dat is natuurlijk moeilijk vast te stellen... maar uh, wat wij denken is dat de dat, dat, dat, dat sterkte van die verbinding... dat dat wel uh, evolutionair bepaald wordt. Dus als, als, die, als die verbinding heel slap is, dan uh, laten de zaadjes los... en die komen dan eigenlijk allemaal uh, bij een willekeurige windsnelheid... Uh, een klein windvlaagje, en die komen dan... Heel dichtbij, heel dichtbij ja. En, en, uh, maar als die, uh, als die verbinding heel sterk is... dan laten ze eigenlijk alleen los bij, uh, bij, bij echte storm... En, uh, het zou dan kunnen dat, dat die zaadjes echt maandenlang aan zijn plant uh, vastzitten... Uh, voordat er uh, echt een storm uh, plaatsvindt. En, uh, ja, want het belang van die plant is dat hij zich juist zo ver mogelijk verspreidt? Uh, ja, hangt dat ook weer af Dat, van? dat, dat, uh, dat hangt af, af van, van ook wat voor plant het is. Uh, dat, bij pioniersoorten, uh, zoals een paardenbloem, uh, is dat wel echt, uh, echt zo, denken wij... Dat, dat die zaden zo ver mogelijk moeten uh, wegsturen. Uh, in ieder geval... Uh, een, een, een, een redelijke afstand. Um, dus, dus daarmee uh, hebben ze wel uh, sterkere windsnelheden nodig... dan als ze de uh, zaadjes willekeurig zouden loslaten. Ja, en, en wat is dan het belang van, van zo'n onderzoek? Um, ja, het belang van zo'n onderzoek is... Uh, ja, wat, wat wij echt willen is die modellen voor zaadverspreiding uh, verbeteren. Uh, en daarmee kan je die... Um, uh, ...die verspreiding echt uh, in getallen uitdrukken. En dat is wel nodig als je bijvoorbeeld uh, uh, uh, natuurbeheer doet of gebiedsbeheer. Als je wil weten of een, of een plant op eigen houtje terug kan komen in een natuurgebied. Of, uh, of dat je, je niet... een handje uh, moet helpen of zo. Of dat of je, niet? Ja, bij wijze van spreken, ja, dat, dat zou kunnen. Uh, Want je zou zeggen, ja, verder valt er natuurlijk weinig aan te doen. Je, je, moet, je, je bestudeert dat en dan... Dat is wat het is. Nou ja, uh, ja, we hebben natuurlijk wel enige invloed op, uh, op, op waar uh, geschikt uh, uh, leefgebied is voor, voor die soorten. Dus uh, uh, we maken nu vaak uh, fysieke verbindingen tussen natuurgebieden waar, waar dieren doorheen kunnen lopen. Ja, eigenlijk de, dus de... Uh, alle corridoren en... Uh... Ja, precies. Maar ik, ik, uh, ik weet niet of, of, of ze daar ook rekening houden met, met of er uh, bij die verbindingen ook wel geschikte habitat is voor bijvoorbeeld planten die niet zo heel ver kunnen verspreiden. Of die ah. ook in die verbindingen, of die daar kunnen groeien. Dus, ja. Uh, uh, ja, er wordt maar... voor eco-bruggen en zo, er wordt eigenlijk alleen maar op dieren gelet, hè? Voornamelijk, toch? Of... Um, ja, ik geloof het wel, ja. eco ja. toch? ja. ja. Dus daarin kan je ze ook helpen, dat bij, uh, bij landinrichting of uh, dat, dat, daar, dat jij adviezen kan geven? Van, uh... Nou ja, met die modellen zou je kunnen uitrekenen inderdaad of, je daar, uh, of, of, of, je, of bepaalde gebieden ook voor die planten met elkaar verbonden zijn. Of, of dat je daar nog iets tussenin zou moeten creëren om die plant daar op eigen houtje te laten komen. Je kan natuurlijk ook die zaadjes daar naartoe brengen, maar... Ja. ja, Ik weet niet of dat wenselijk is. En hebben, het, doel, het weer wordt extremer, zeggen ze. Het waait harder en, en, en, en, het, en het regent harder. Heeft dat veel invloed op die zaadverspreiding nu? Um, ja, dat, dat, uh, dat heeft wel enige invloed. Uh, ze zeggen wel dat de gemiddelde windsnelheid uh, enigszins afneemt. En dat uh, de dat, dat extreme toenemen. Uh, ja, dat, dat, dat heeft zeker wel invloed op, op die uh, verspreiding door wind. Uh, het is wel de vraag... Uh, uh, wanneer die uh, zaadjes precies uitkomen, zeg maar, uh, en in welke periode dan die extreme optreden, bijvoorbeeld. Dus dat is weer uh, ja, lastig te zeggen. Zo, uh, ja. welke, want dan spreek je een beetje van, van een soort slimme planten. Kan je, dat, kan je die term gebruiken of niet? Um, ja, slim vind ik een beetje een, een groot woord natuurlijk. Planten hebben geen hersenen, dus die kunnen niet echt uh, uh, bedenken wanneer ze die zaadjes moeten loslaten. Maar, uh, ja, uh, ja, als je ziet wat voor wat voor inventieve verspreidingsmechanismes er bestaan, dan uh, ja, dat, dat, dat is wel fascinerend. Noem er eens eentje, want ik vind het wel leuk om te horen. Want je hebt natuurlijk die helikoptertjes en uh, weet je, je hebt ja, natuurlijk uh, allerlei ja. Ja, nou, manieren ja, om, om je door de wind te laten meevoeren. Ja, ja, nou, ja wat, wat ik echt het, het allermooiste voorbeeld vind, dat is, uh, dat is geen windverspijder. Uh, oh. Maar dat, dat, dat, uh, dat zijn springkomkommers. En die uh, maken een stofje aan. Uh, dat zijn planten met komkommers. En die, in die komkommers zit dan een stofje wat vocht aantrekt. En uh, daardoor bouwt zich een enorme druk op in die komkommer. En uh, als die druk uh, een bepaalde. Uh, nou, als een bepaalde druk is bereikt, dan uh, uh, uh, scheurt het kopje eraf. En dan komt de hele inhoud naar buiten eigenlijk. Dus al die zaakjes worden dan als een soort mitrieur afgeschoten richting de omgeving. en Dat, ja, dat, ja, dat is echt fantastisch. Dat een soort confetti-bom <laughs> confetti of zo. Ja, ja, ja, ja, ja, dus ja, daar kan je dan helemaal blij van worden. Maar doe je daar dan ook onderzoek naar? Of is dat, ligt dat weer naast je omdat je je van je promotor alleen maar mocht bezighouden met de <laughs> Nou ja, die zaadjes komen niet heel ver. Dus wat dat betreft uh, is daar niet zo heel veel aan te onderzoeken. En even een beetje tot slot. Wat voor afstanden leggen zaden eigenlijk af? Gaat dat over honderden meters of ook eigenlijk over kilometers? Um, ja, talen? dat verschilt heel erg per plant. Uh, er zijn uh, zaden die echt uh, kilometers, misschien honderden kilometers kunnen afleggen. Welke echt, zijn allerbeste. dat dan? Ja, um, sommige orchideeën maken echt van die hele kleine stofzaadjes... die, uh, die echt eindeloos mee kunnen zweven. En uh, ja, een wat grotere... Uh, uh, plant is misschien het uh, wilgeroosje. Die, die, uh, die heeft zo'n mooi pultje die dan uh, open splijt als het ware. En er zitten dan van die hele lichte zaadjes in met uh, haren naar twee kanten. En ja, die, die hebben ook een hele lage valsnelheid van dat zaadje. Dus die kunnen ook eindeloos uh, meezweven mee met, met die wind. Ja. Ja, wat ja. Mooi. Het is natuurlijk wel heel mooi. Het is ja. allemaal heel subtiel en klein. Ja. Kunnen ja. wij nog iets doen als luisteraars om, om planten te helpen? Of, of om, om uh, iets te signaleren of misschien op de fenolijn te melden? Um, ja, volgens mij gewoon veel, heel veel lopen. De, de, de, de, de, uh, wandelen. Uh, zaadjes die, die blijven ook vastzitten aan de schoenzolen. En, uh, en, en daarmee, uh, dat is ook een hele goede verspreidingsstrategie voor sommige planten. Uh, ja. ja. En zie je nog wel ergens een plantje dat je denkt, hé, hey, wat een gekke plek. Want dat heb je toch wel eens ergens in, in, in, in, uh, bovenop een dak of wat dan ook. Ja, ja, ja, ja. ik woon zelf op... Uh, op Vierhoog in uh, Amsterdam. Uh, en uh, Ik heb een, uh, een redelijk ongebruikte balkon, maar daar hadden we, al, hadden we een, een bloempot staan uh, waar, waar niks in groeide op dat moment. En op, er begon een, uh, een klein beukenboompje in uh, te groeien, die daar, ja, ik weet niet hoe die daar is gekomen, via de winter waarschijnlijk. Maar laat je die groot worden, <laughs> of krijg je dan een probleem met, uh, met je huis? Ik denk dat op een gegeven moment uh, dat, dat dat dat die te weinig. Uh, voedingsbodem heeft in die pot. Dus ja, je gaat hem verplaatsen. Ja, ja. Ja, ja, ja. En wat ga je nu verder nog onderzoeken? Wat, wat zijn je toekomstplannen? Um, ja, ik wil meer in de richting van biodiversiteit gaan. En kijken hoe die uh, verspreiding ook echt uh, die biodiversiteit uh, beïnvloedt. Uh, ja. Dus een, gevolg, een vervolg eigenlijk op dit, uh, op dit onderzoek. Ja. ja, ja. ja. ja. Dank je wel, uh, Jelle Treep, bioloog, dat ja, je hier was. Graag gedaan. van Jelle Treep. Uh, dit stuk heet Gentle Westwind... of Sanfter Westwind... uit Four Pieces... van de Fin Jean Sibelius... uitgevoerd door Hevert Gimse op piano. Commotie in Culemborg. Een baggerbedrijf wil daar... een voormalige zandwindput opvullen... met vervuild slip uit het buitenland. Het gaat om licht vervuilde grond... die is vrijgekomen bij het boren... van nieuwe metrotunnels in Parijs... en nu in de Redigemse Waard... gestort gaat worden... Het storten van slip is een legale manier om het baggerslip uit sluizen en rivieren kwijt te raken. En om te zorgen dat zo'n oude diepe zandwindpunt weer, windput weer ondiep een natuurrecreatiegebied wordt. Carla Dick-Faber is Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. En zij heeft Kamervragen gesteld aan minister van Infrastructuur en Waterstaat van huizen. Henny Radstaak vroeg aan Carla Dick-Faber waarom dit Franse baggerslip ongewenst is in Nederland. Ja, ik heb ontzettend veel, uh, veel vragen bij de import van slippen uh, uit het buitenland. Ja, we weten uh, dat er uh, niet uh, specifieke vergunningen hoeft te worden afgegeven. Vanaf uh, 2009 is dat de situatie. En ja, weten we dan ook precies welke kwaliteit uh, uh, het baggerslip heeft? En wat dan de effecten ook zijn? Uh, uh, bijvoorbeeld uh, bij de Redigendse Waard, uh, waar slippen uh, uit Parijs wordt, uh, wordt toegepast. Er zijn gewoon heel veel vragen en ik vind dat daar duidelijkheid op moet komen. En gaat het dan over de mate van vervuiling... of gaat het om het feit dat het uit het buitenland komt? Ja, het gaat om de, zeker ook om de mate van vervuiling. Het is een gebiedsvreemd materiaal. We weten niet wat dat doet qua vervuiling... maar ook gewoon met de ecologie van het gebied. Stel dat het kalkrijk is en dat heb ik begrepen van milieudeskundigen... Ja, dan weten we niet wat de consequenties daarvan zijn. Want dan krijg je een heel andere natuur dan je zou willen... Ecologen en milieudeskundigen van Rappert Universiteit en van Universiteit Wageningen... die hebben we aan de bel getrokken. Die hebben ook gezegd van, uh, van het is gebiedsgegeven materiaal. We weten niet wat het doet uh, met het natuurdienstgebied. We weten uh, ook niks over de vervuiling. Uh, en de vraag is ook, ja, heb je het echt nodig? Uh, hey, zouden we niet uh, met de verontdieping van de plassen in Nederland... zouden we die niet uh, ja, moeten reserveren... Uh, om daar gewoon uh, ons eigen uh, baggermateriaal in te storten? Eigen slip eerst. Ik denk dat het wel een goede vraag is. Kijk, het Slip is nodig voor de ontwikkeling van natuurwaarden. En wat dat betreft sta ik aan dezelfde kant als de natuurorganisaties. Maar laat het dan wel uh, schoon zijn en ook de natuurdoelen helpen realiseren. Uh, en slip uit het buitenland, waarvan we eigenlijk uh, niet weten wat de kwaliteit is en wat het op langere termijn doet. Daarvoor zou ik zeggen van nou even de pas op de plaats, Even goed kijken wat we doen. Wat wilt u nu van de minister van Infrastructuur en Waterstaat? Ik wil ontzettend graag dat de minister mij antwoord geeft op de vragen of we het baggslip echt nodig hebben. Welke kwaliteitsslip halen we nu naar Nederland toe? Want de Parijse boortunnel, dat is nu deze casus. Maar er is in het verleden en ook nu nog, komt er veel uit België. Wat voor slip is dat? Waar komt het vandaan? En is het inderdaad zo dat alleen in België gecontroleerd wordt? Waarom doen we dat niet in Nederland? Waarom hebben we daar... Zo weinig uh, zicht op wat, uh, ja, wat de kwaliteit is van het slip wat we gebruiken. Ik wil daar echt veel meer toezicht op hebben. Ook vanuit uh, de IOT, onze inspectie, leefomgeving en transport. En ik wil weten wat het doet op de langere termijn, ook voor de natuurwaarde in het gebied. U hoorde Carla Dick Faber, Tweede Kamerlid. Uh, over het Franse baggerslip. Uh, het is bijna negen uur. Straks na negen uh, gaan we kijken Ja, bijenhotels. Je ziet ze overal nu in de tuincentra. Maar er zijn ook, dus ook heel veel uh, sloopwerk bij. slechte. En welke zijn er? Wel de vier of de vijf sterren. Ik ga dat straks helemaal uitzoeken. We gaan reën tellen. En ik heb er dus al drie geteld. Dus ik, heb al, uh, ik sta al heel hoog op het lijstje. En we gaan ons weer bezighouden met amfibieën, salamanders en kikkers. Tot zo, na negen uur.